4 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Op het internetmeldpunt van GroenLinks over vuurwerkoverlast... zijn inmiddels meer dan 10.000 meldingen binnengekomen. Het meldpunt werd zaterdag ingesteld door lokale GroenLinks-fracties... vooral in de grote steden. Volgens de partij gaat meer dan de helft van de meldingen over vuurwerkbommen... die vaak s'nachts worden afgestoken en waar mensen van wakker schrikken. Verder melden mensen schade door vuurwerk... en stress bij huisdieren volgens GroenLinks. De lokale fracties willen een verbod op particulier vuurwerk. Dan zouden met de oud en nieuw professionele vuurwerkshows moeten komen. President Obama is van plan eerder terug te komen van vakantie... in een laatste poging om de fiscal cliff te voorkomen. Dat meldt de New York Times. De president viert sinds vrijdag met zijn gezin kerstmis op Hawaii. Maar hij zou eventueel vandaag al naar Washington afreizen. Het congres heeft zijn vakantie al onderbroken... om een oplossing te vinden voor de Amerikaanse begroting. Als het niet lukt om voor 1 januari een oplossing te vinden... treden er automatisch belastingverhogingen en bezuinigingen... ter waarde van 600 miljard euro in werking. Dat zou een zware rem zetten op de groei van de Amerikaanse economie. Volgens de New York Times wil Obama voorkomen... dat hem wordt verweten dat hij vakantie vierde... terwijl het land in crisis is. De Amerikaanse regering wil vier geavanceerde drones leveren aan Zuid-Korea. Volgens de Pentagon heeft Zuid-Korea de drones vanaf 2015 nodig... als het land zelf zijn militaire informatie over Noord-Korea moet verzamelen. Nu doen de Amerikanen dat nog. Zuid-Korea vroeg jaren geleden al om drones, maar dat ging niet door... omdat de levering in strijd zou zijn met een internationaal wapenverdrag. Het bericht dat de VS nu wel wil leveren... komt twee weken na de lancering van een lange afstandsraket door Noord-Korea. Het weer geleidelijk droog en vanuit het westen opklaringen tussen graad of zes. Af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt dan acht graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Het WNL Kerstdiner. De Tuin verstegen en Erik Nusselder. Ja, goedendag. welkom terug bij deze speciale kerstshow van Omroep WNL hier op Radio 1. Voor iedereen die niet kan slapen van de zenuwen voor tweede kerstdag of misschien wel gewoon moet werken. En uh, natuurlijk gooien wij weer de lijntjes uit naar het buitenland. Uh, want hoe wor wordt kerst gevierd in bijvoorbeeld uh, Griekenland of in het land van kerstmis? De Verenigde Staten van Amerika. En eh, we worden de hele nacht bijgestaan door Richard Beukelaar en Linda Kreuze. Zij maken muziek bij ons in de studio. Naast al dat leuke willen we ook graag met u praten. Waarom bent u nog wakker? Zo tussen de twee kerstdagen in. Moet u werken of heeft u gewoon niks met kerst? Of moet u misschien nog dat vijf gangen diner verwerken in uw maag? Dat kan Goh. allemaal. Was die zwaar bij jou vandaag? Nou, het nou, eet nou eet vandaag eet. niet. Nee, hè? U kunt ons bereiken op 0800-1121. Dat is voor niks. 0800-1121, het gratis nummer. En uh, dat vinden wij natuurlijk heel gezellig. Maar twitteren, uh, dat is misschien iets minder persoonlijk... maar dat mag ook gewoon met de hashtag WNL en nacht. Ja, iemand die ons gebeld heeft, dat is uh, Jannis. Die hangt aan de telefoon. Goedenacht. Calumera. Goedemorgen. Goedemorgen Janis. <laughs> onze onze uh, in onze Griekenland kenner ja. als ik het goed heb, toch? Ja. Heel ik goed. Wou, ik heel denk, goed. Denk, ja, want uh, um, is dat in Griekenland? Uh, het is daar nou niet heel gezellig. Daar hebben we het uh, door het jaar heen regelmatig met je over gehad. Cool. Um, is daar nog wel geld en, en zin om Kerst te vieren? Ja, Griekenland is een uh, vrij traditioneel uh, land. En uh, de mensen en het geloof gaan daar hand in hand. Uh, 98% van uh, de Grieken is uh, Grieks orthodox. En uh, kerstmis en Pasen zijn uh, ja, uiteraard uh, nationale feesten. En uh, gaat u er maar vanuit dat iedereen uh, kerstmis veert. <laughs> en, en wat staat er dan op tafel? Is dat uh, tzatziki salade met, uh, met vlees? Ja, het tzatziki salade is uh, vrij algemeen. Dat, dat, is, uh, dat is een bijgerecht, dus dat staat bijna altijd op tafel. Samen met de Griekse salade uiteraard. Maar uh, ja, wat zijn echte Griekse kerstspecialiteiten? Uh, gevulde kalkoen, uh, gestopsommel, varkensvlees, uh, dat soort dingen. Uh, uh, is dat ook uh, dan uh, met de kerstboom naast de tafel? Ja, min of meer wel. Maar we hebben ook, net als de Nederlanders, zijn wij ook de kerstboom uiteraard. Oh. Uh, met, met wie heb jij je kerst gevierd? Is, is dat nou echt een familiefeest in Griekenland? Ja, het is echt een familiefeest. Ik heb kerst gevierd uh, met mijn schoonouders en de familie in uh, Utrecht, toevallig. Ja. En uh, ja zaten in, uh, in een huisje met een mannetje of twintig. Okay. Alle kinderen, kleinkinderen erbij. Opa's, oma's. Gezellig. Maar in, in Griekenland gaat het dus ook zo. Uh, dat het, uh... Ja, in Griekenland gaat het ook zo. Uh, ja, nogmaals, de Grieken zijn een uh, traditioneel volk, ook uh, religieus. En uh, dat soort dagen breng je door met je familie. Ja. Dat is normaal. Het is niet, uh, het is niet zo van: uh, ik ga naar uh, een keukenboulevard of uh, ik ga op een sporten uh, Dat soort zaken dat is niet voor toepassing. Dan zeg je, uh, zei je in het begin, Griekenland is een traditioneel land met nou ja, goed, uh, veel mensen die het inderdaad aan, uh, waarde hechten aan kerst en uh, in Pasen. Aan de andere kant ja. he, heb je die crisis, het gaat niet goed met het land. Uh, ja. Heeft dat invloed op uh, cadeaus of op eten of op wat dan ook? Ja, dat is uh, vanuit Nederland moeilijk in te schatten, maar uh, ja, dat lijkt me wel. Als er geen uh, geld voor mij uit te geven, dan... Uh... Dan heeft dat uiteraard uh, invloed op uh, cadeaus. Ik wil wel een, uh, een uh, verhaal recht zetten. Want kerst, of althans de kerstman, is nou niet, niet een bepaald verhaal van we geven cadeaus met kerstmis. We doen het wel, wij Grieken in Nederland doen het wel. Maar in Griekenland krijgen de, de kinderen voornamelijk een cadeaus op 1 januari. Oh. Want, want dan uh, verjaagde de kerstman in Griekenland. Uh, om het nog concreter te zeggen, de kerstman die heet eigenlijk uh, Agios Vassilius. Oh, dat, dat heeft... moet je nog een keer zeggen. <laughs> Sorry, wat zei je? Dat moet je ja. nog een keer zeggen, hoe die man in Griekenland heet. Agios Vassilius heet hij. En uh, die viert dus op 1 januari. En dan worden eigenlijk uh, de cadeaus uh, uh, uitgedeeld. En niet op uh, 24, 25 of 26 december. En okay. ook niet uh, tijdens, uh, tijdens Sinterklaas, zoals wij dat hier kennen. Nee, klopt helemaal, <laughs> want... Uh, ja, Sinterklaas, heet uh, iets anders in Griekenland. Die noemen ze Ayos uh, Nikolaos. Die verjaardag op 6 december. Mm -hmm. En uh, zowel 6 december als uh, 1 januari zijn herdenkingsdagen van, uh, van die twee heiligen. Dat waren twee heilige mannen. En uh, ja, 24 uh, december herdenken we niemand. 25 e ook niet. 25ste uh, eh, vieren we de geboorte van Jezus Christus. Kerstman heeft daar niks mee te maken. Dat is een... Uh, dat is een okay. verzinsel van, uh, van Amerikanen, ben ik bang. Ja, dus is het dan ook geen toeval dat uh, door die uh, religie. Uh, hey, dat ze dat echt gescheiden willen houden van, van de Kerstman? Omdat dat natuurlijk niks, uh, niks met religie te maken heeft, eigenlijk. Nou ja, kijk, het gaat, uh, het gaat hand in hand uh, natuurlijk. Uh, we kennen natuurlijk de Kerstman. Uh, rond deze dagen kennen we van. Uh, de oude, uh, een oude drankmerk. Ik zal het naam niet noemen. Ja. Uh, en van Walt Disney en uh, ja. daar kennen we hem van en die wordt automatisch geassocieerd met uh, kerst. Maar feitelijk, uh, ook in, dat geldt ook in Griekenland, de kerstman is eigenlijk best serious. Dat was, een, was vroeger een, een, een, een, een, een uh, filantroop, die is heilig, uh, zalig verklaard en die is op 1 januari uh, overleden. Ik meen ergens in het jaar... Uh, ik we er niet opvast. Ik dacht eerst 380 na Christus en sindsdien vieren ze, herdenken ze hem op 1 januari. Oké, okay. en uh, dus de cadeaus die, die gaan uh, op 1 januari, worden die uitgedeeld? Wat, wat voor soort ja. geschenken worden er dan gegeven in Griekenland? Ja, alleen voornamelijk kinderen. Gewoon alleen, voor, uh, normaal gesproken is het alleen voor de kinderen. Alleen, ja, we kennen natuurlijk van de laatste uh, 30-40 jaar heeft de commercie natuurlijk de overhand genomen. Mm -hmm. Dat geldt natuurlijk ook voor Griekenland, maar uh, algemeen is dat iedereen koopt wat voor elkaar, vooral zijn geliefde. Uh, dat is normaal, maar uh, de, de oorspronkelijke traditie in Griekenland is dat, het, dat uh, Agios Vassilius die hielp voornamelijk ook kinderen. En daar komt de traditie vandaan van we geven cadeaus aan kinderen. Uh, dat we vandaag de dag ook uh, een cadeautje kopen voor onze uh, partner, ja, heeft ook een beetje met commissie te maken. Ze <laughs> dus zijn langzaamaan gewoon een beetje ingeslopen eigenlijk. Ja, ja dat klopt. N hoe warm is het nu in Griekenland? Nou, ik heb, uh, ik heb natuurlijk uh, de eerste kerstdag uh, doorlopend uh, getelefoneerd met Griekenland. Ja, een graadje of 18, 20 is het daar wel. Oh, is, is, is, het, is het lekker om nu uh, daar zo'n beetje aan het strand te liggen ja. met kerst? Wordt daar veel, uh, wordt daar uh, veel <laughs> gedaan? Nou nee, ja, nee, aan het strand liggen is uh, niet voor toepassing. Uh, daar, uh, in Griek gaat pas zwemmen boven 35 graden. Uh, aan de andere kant, uh, het water is nu ook nog niet bepaald uh, van zwemkwaliteit. Dat is gewoon te koud. Dus uh, aan het strand liggen zit er niet bij. Wel is het zo dat, uh, dat men, uh, men dit weer uiteraard uh, maakt men buiten het eten klaar. Dus uh, het, het vlees aan de spit, het muziekje erbij, flesje ritsina erbij... En dan bereiden de mannen die bereiden zo het eten buiten met muziek en drank. De vrouw staat over het algemeen de hele dag in de keuken, totdat de hele familie er is en uh, dan je met z'n allen aan tafel. Ja. Ik vraag me altijd af, het is misschien, misschien wel een domme vraag. Maar zo'n land waar het altijd best wel warm is met kerst, ja. hebben ze daar ook van die traditionele kerstliedjes zoals let it snow of uh, uh, uh, Dreaming ja. of a White Christmas? Nou, het is, uh, ik wil wel wat wegzetten. Het is niet altijd warm met kerst. Want je hebt natuurlijk Griekenland is ongeveer vier keer zo groot als Nederland. En je hebt bepaalde gebieden, uh, daar is het nou ook gewoon winter. Ja. Uh, dus het is niet altijd warm in Griekenland. Maar zo'n gebied dat uh, je zegt dat het uh, 18 graden is, dan zal het niet gauw sneeuwen. Nee, uh, toevallig uh, is het zo. Maar ja, München was het gisteren ook 20 graden, hoor ik. En uh, dan moet je normaal gesproken naar op ski-vakantie. <hijf> Dus, uh, maar goed, om terug te komen op uw vraag, een traditioneel liedje is, uh, dat zijn uh, Takalanda. En uh, ik dan? ga het niet zingen voor je. Nou, <laughs> <laughs> ik wou het bijna vragen. Nee, nee, nee, ik ga het niet worden. Maar wat, uh, wat, wat betekent uh, die titel? Uh, ja, Takalanda is, uh, is een liedje van uh, de aankondiging van de geboorte van Jezus Christus. Hmm. Daar gaat het over. Uh, ook dat wordt weer voornamelijk uh, gezongen door de kinderen. Um, um, volgens mij uh, uh, hebben ook veel Grieken, daar uh, hebben we het wel eens over gehad, een, een tweede huis. De helft, uh, ze wonen de helft van het jaar in Athene. Maken de boten dan ook nu overuren richting alle kleine eilandjes om uh, uh, de families op te gaan zoeken? Uh, zijn er extra vaardiensten? Ja, kijk, uh, een hoop Grieken. Uh, ik heb geen aantallen. De meeste mensen die komen natuurlijk uit uh, uh, die komen niet uit de stad zelf. Hè? Men komt uit de traditionele dorpen waar, uh, waar de wortels liggen van iemand. En uh, meestal gaat men naar kersen. Ook Pasen gaat men daar vieren bij de opa's en oma's die mm -hmm. nog in het dorp wonen. Uh, en ja, goed, u noemt daar wel Athene. Athene is natuurlijk, uh, daar woont ongeveer de helft van de Griekse bevolking. Daar wonen ongeveer 5 miljoen mensen. Ja, die stroomt normaal gesproken met dit soort dagen leven. <laughs> dat klopt. Dus als wij een rustige vakantie willen, dan moeten we nu naar Athene? Ja, ik denk, uh, ik denk dat je daar uh, op een bepaalde momenten gerust een kanon af kunt schieten. <laughs> als je dat bedoelt. <laughs> ja, nou ja, wel, wel een <laughs> beetje. Uh, we zijn weer een stuk wijzer geworden over de, de Griekse kerst en de tradities die daar zijn. En dat uh, eigenlijk 1 januari de, de nog grotere feestdag is in Griekenland. Uh, ja, nou... Het uh, was meer het antwoord op de vraag over de kerstman. Ja, ja, voor de cadeautjes. Maar, voor de maar cadeautjes moeten we op 1 januari zijn. Juist. Okay, <laughs> we, uh, nogmaals, uh, 25 december herdenken we de geboorte van uh, Jezus Christus uiteraard. En 1 januari vieren we, uh, herdenken we, Agios Vassilius. Wat, wat in, in West-Europa de kerstman wordt genoemd, is op 1 januari. Dank voor deze samenvatting. Jannes Scharlemoss, onze man die, die alles weet over Griekenland. Dank je wel. <laughs> Ja, dat was de kerst in Griekenland. We zijn ook benieuwd naar uw kerst hier gewoon in Nederland. In het koude, koude Nederland. Regenachtig en al. Wat, wat heeft u allemaal meegemaakt met kerst? Heeft u een bijzonder kerstverhaal? Of ja, bent u morgen iets heel bijzonders van plan? En waarom bent u eigenlijk nog wakker zo om kwart over vier? Of alweer wakker. Of alweer wakker, ja, Kan allemaal. Tussen deze eerste en tweede kerstdag U kunt het kwijt. U kunt ons bellen op 0800 1121. En zijn gratis nummer 0800 1121. Of via de Twitter op hashtag WNL. En dan uh, tot die tijd. Uh, Coldplay en Christmas lights. Dus. Oké, okay, cool. Okay. Christmas night, another fight.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 Christmas Lights van Coldplay. Nou, echt een gezellig uh, kerstliedje, zou ik zeggen. Oh, nee, fantastisch. <laughs> het, is, het is 18 over 4. U luistert naar het kerst een speciale kerstaflevering... van uh, de Radio 1 Nacht van Omroep WNL. En u kunt met ons bellen om te praten over uw kerstervaringen... 0800-1121, 0800-1121. Dat heeft ook Pieter uit Hengelo gedaan. Goedenacht. Goedendag. Pieter, wat ben je aan het doen zo deze, oh. deze kerstnacht? Nou, ik ligt nu in bed. Kijk, dat hoort eigenlijk ook om 18 over 4, hè? Ja, dat dacht ik, hè? Je, je ja. ligt in bed, maar het klinkt een beetje uh, nog uh, alsof je in de auto zit. Ja, nee, dat... Nou, het wat, Ja, nou, heel erg Ja, nee, is dat, snel, is, dat dus. is verder geen probleem. Maar ik dacht, die, die is nog onderweg naar een kerstdiner, maar dat is niet zo. Uh, Pieter, um, wat heb je gedaan uh, eerste kerstdag? Ik ben naar vrienden toe geweest en heb heerlijk gedineerd. Kijk, wat, wat stond er op het menu? Uh, een Indische rijstafel. Maar Je belde eigenlijk om met ons te praten over oud en nieuw, heb ik dat goed? Ja. In Turkije nog uh, Een nogal. reactie op het vorige gesprek. Ja. Uh, dat ook in Turkije, zeg maar, uh, hebben ze Baba Noël, dat is zeg maar een vadertje Kerst hè? Dat, mm -hmm. in het Frans. Ja. Hè? Maar in Turks heet dat ook zo, Baba Noël, uh, die komt op 1 januari. Ja, net zoals in, uh, in Griekenland. Met de nacht van, van uh, 31 december op 1 januari. Dus ja. in feite is het onsvaardig va tijd. Oh, ja, omdat het nieuwe jaar komt natuurlijk. Ja. Ja. Maar papa Noël is dus verkleed, zeg maar, als Coca-Cola-kerstman, zoals wij die kennen. <laughs> ja, precies. Maar heeft, heeft u dan enig idee waarom vadertje een cadeaus komt brengen? Uh, geen, ja, waarschijnlijk het nieuwe jaar, hè? Ja. Hij, hij, hij verjongt zich, zeg maar. Ja, een nieuw jaar met nieuwe, nieuwe spullen. En dan uh, cadeautjes geeft aan de kinderen. Ja. Ja. En bent u wel eens in Turkije geweest om dat te vieren? Hoe was dat? Ja, en dan sporadisch die nog, maar dan, dan zie je toch nog wel kerstbomen ook. Maar goed, dat is uh, zoals wij in feite Valentijnsdag hebben geïmporteerd uit de Verenigde Staten. Ja. Uh, Importeren zij een beetje uh, de kerstbomen uit, uh, uit Europa, zullen we maar zeggen. Ja, de wereld is zo klein hè, en alles <laughs> wordt maar weer geïmporteerd van, van iedereen. Dat is toch ook wel weer ja. grappig om te zien? Ja. Nou, Pieter uit Hengelo, heel erg bedankt voor het bellen en voor en, deze... En dan nog iets. Ja. De, uh, omdat, uh, omdat je het over Griekenland had, mm -hmm. op zich valt het Griekse kerstfeest later dan het uh, Westerse kerstfeest. Hè? Dat heeft met de grieks orthodoxe kerk en de kalender die zij hanteren te maken. Ja, precies. En, en, en ruist u dan zo vaak rond in, in Griekenland en Turkije, dat u dat, uh, daarvan zo goed op de hoogte nee, bent? Ja, nou, dat is gewoon interesse. Ja, ah, dat is gewoon... Uh... Extra informatie voor onze, voor onze luisteraars. Ja. Dankjewel Pieter, voor het bellen. <laughs> Gaan wij door naar Marleen, uh, want die is volgens mij deze nacht nog druk aan het werk, Marleen. Goedenacht. Ja, goedenavond. Kun je mij een beetje horen? Ja, dat gaat prima, hoor. Oh. Uh, uh, we proberen uh, het zo goed mogelijk. Uh, je bent uh, druk. Uh, Hansvriend, free. Hands -free. <laughs> <laughs> uh, u, u bent heel druk deze nacht. Ja, uh, ik ben altijd druk geweest. Afgelopen 25 jaar. Mm -hmm. Want ik vrachtwagenchauffeur uh, ben. Kijk. Part-time weliswaar, maar altijd voor bedrijven die je altijd met de kerst uh, maar door mocht rijden. En nu rij ik uh, suikerbieten okay. en ga uh, gaat maar door. Ja, waar, waar gaan die suikerbieten voor gebruikt worden? Wat zegt u? Waar gaan die suikerbieten voor gebruikt worden? Om suiker van te maken. Ah, nee, oké, okay, nee, heel goed. Er staan, hier, er staan in, uh, in ik... Nederland twee grote fabrieken, in uh, Hoogkerk en in Dinteloord. En die fabrieken zijn maar vier maanden per jaar open. En dan moeten al die bieten van het land. En die, moeten, die gaan daar gewoon dag en nacht gaat dat door. Om de 10 minuten zit een auto. En uh, de auto's komen ook nog overal. Bij ons zitten ze om 10 minuten. Bij ons bedrijf zitten ze om 10 minuten. En dat is om die kerstkransen en zo van te maken. Ah, okay. Wij eten rond deze tijd gewoon zoveel suiker dat jullie uh, uh, 24-7 bezig moeten zijn. Ja, daar word je helemaal beroerd van. Het. Dus uh, als je dat niet uh, weet hoe dat werkt. Dan uh, sta je daar echt uh, vreselijk van te kijken, dat, dat, uh, dat er zoveel van de gebieden uh, zijn. Eén momentje, dat gaat allemaal hier weer wat <laughs> Maar Lene gaat vooral weer lekker aan het werk. Uh, uh, we zullen je niet te lang ophouden. Dankjewel voor het bellen naar 0800-1121. Heeft u nou ook een kerstverhaal dat u met ons wilt delen? Of bent u ook druk aan het werk om de rest van Nederland te voorzien... van uh, kerstkrantjes en uh, al alles, het alles anders dat we van suikerbieten uh, kunnen maken? Um, uh, dan, dan mag het ook, zoals Marleen. 0800-1121, dat is gratis en voor niks. Ja, de suikerbietenbranche die stopt voor niemand, ook niet voor, voor de nee, dat kerst. dat blijkt wel. Ook niet voor de kerst. Uh, bij ons in de studio, te gast de hele nacht... Uh, Linda Kreuzen, samen met Richard Beukelaar ons te voorzien van uh, de muzikale noot. Goedenacht, zijn jullie nog een beetje wakker? Ja, het gaat. Het gaat. Nee, dat ik even een nog <laughs> een Oké. Extra koffie erin en, nou, uh... We zullen nog wat, uh, wat koffie laten brengen. Ja, um, ja jullie hebben het net al wat, uh, wat nummers voor ons gespeeld. Uh, prachtig. Linda, we hebben ook op jouw website gekeken. En er staat toch wel een bijzondere actie uh, voor jouw fans. Iets wat jij samen met je fans wilt doen. Ja. Dat Vertel. Klopt. Nou, ik wil uh, heel graag een videoclip maken. En dan uh, ja, samen met, met fans. Dus iedereen kan eigenlijk gewoon filmpjes opsturen met je telefoon maken. En opsturen naar runrunrun.lindakreuzen.com. Uh, in het thema van het nummer Run Run Run. Um, dat kan zijn goede voornemens of wat je zelf ook maar denkt dat uh, erbij past. Ja, we gaan straks uh, naar dat nummer luisteren. Dat ga je ja. voor ons spelen. Hoe ben je op het idee gekomen om, uh, om jouw fans in, in de videoclip te bedrekken? Nou, ik, vind, ik wilde eigenlijk heel graag een, een videoclip. En ik vind het heel leuk omdat, ja, om, om, mensen, om met mensen samen iets te doen. En uh, te delen en, en ja, gewoon dat. <laughs> samen. Ja. Ja. ja, Maar dit is dan hè, een beetje via internet, een beetje... Ja, interactief. Crowd, crowdsourcing <laughs> of zo heet dat geloof ik. Is dat iets waar je veel mee bezig bent? Om via de digitale kanalen uh, contact te zoeken met jouw luisteraars? Uh, ja, ja, zeker wel. Ja. Dat is wel uh, een, een, een belangrijk ding, denk ik. Dat is wel de manier om uh, ja, in contact te komen en uh, ook van mensen iets terug te krijgen. Maar, ja. Krijg je genoeg. vaak feedback waar je iets aan hebt? Dan? Um, ja. ja, zeker. Maar ja. Of dat je denkt, wauw, daar had ik nog helemaal niet bij stilgestaan? Of... Um, zo... <laughs> Daar ja, staat ze even bij stil. Ja, precies, ja, precies. heb er echt nog nooit bij stil. Ja, er, wordt deze ja, er wordt natuurlijk een hoop, uh, een hoop gezegd op, op dat soort kanalen, als Twitter en Facebook. En er zit ook een hoop rotzooi bij, kan ik me zo voorstellen. Voor ja, stellen? dat valt nog wel mee. Dat, dat zal uh, vast, uh, vast nog komen of niet. <laughs> Weet je wel? Maar tot nu toe heb nog niet echt bagger over me heen gekregen of zo. <laughs> Dat het geen uitnodiging zijn. Maar, uh... Nee, precies. <laughs> we, we hebben hier ook een EP'tje voor ons liggen. Is dat, uh, denk je nog dat, dat je het meeste publiciteit haalt via zo'n EP'tje? Of komt dat toch ook allemaal online binnen? Um, ik denk, de meeste publiciteit gaat eigenlijk vooral door het spelen gewoon. Want ja, als je gaat spelen mensen vinden het tof... dan uh, praten ze er weer over en ga je weer ergens anders spelen... enzovoort, enzovoort. En dat moet dan een oliflex zijn, eigenlijk. Hè? Ja, dat gaat... Deel je EP'tjes uit uh, als je speelt? Nee, die is, maar die is wel te koop. Hij <laughs> is wel te koop. En die kopen nee. mensen, dus dat ah, gaat goed. Dat, dat <laughs> ja. gaat wel lekker. Ook ja. online, denk ik. Uh, uh, online, ja, online kun je het ook, ook kopen via mijn website. En, ja. uh, dan krijgen we nog steeds gewoon een uh, mooi papiertje en een schijfje... Uh, ja. daaromheen thuis gestuurd. Het bestaat nog met een mooie foto de cover, moeten we zeggen. En die is dan weer gemaakt uh, door Richard. Ja. Toch? Ja. Dat was een fotograaf van de tweede. Maar een andere handgelopen hobby. Maar uh, ja. ja. nou, het is toch mooi dat je dat op die manier uh, kan combineren. Uh, jullie gaan het nummer van ons spelen, Run, Run, Run. Uh, nogmaals, luisteraars, die kunnen dus uh, de, de filmpjes uh, naar jouw website sturen. Noem, noem even één keer je website, dat mensen weten waar ze heen moeten. Dat is Linda Kreuzen. Of.nl maakt niet uit. Op de, op via uit. beide wegen op hetzelfde plek. Ren naar je uh, gitaar toe. <laughs> <Ja>. En uh, <laughs> dan, uh, dan gaan uh, Richard en Linda weer voor ons spelen. Uh, uh, zoals gezegd: uh, Run, run, run. Er wordt nog even wat klaargezet. Ja, ze gaan. One that makes you breakfast in the morning And who is the one that always Stand right by your side Tell me who's the one that makes mistakes The one that sometimes utterly breaks That's the one from who? People stand up when they fall they will go just don't but you don't honey no you don't you know you gotta keep on walking but keep on walking ain't the same as a running away oh yeah you can In the mirror every day You're the one you're fighting with The one you love, the one you hate Your only security No one can tell you straight about your life, Your future fate, that's only cannot run, run, run away, oh no you can't run, run, run away, farewell it's your love, your path, your way, yeah I guess all you'll me in a mirror every Every day. Every, every, every, every day. Run run run Linda Kreuze samen met Richard Beukelaer. Dank jullie wel. En mocht u thuis nou meteen ineens een ingeving hebben... Voor, uh, voor die videoclip die hier nog bij gemaakt moet worden... dan kunt u uw, uw inzending kwijt uh, op uh, haar website, lindakreuzen.com. Uh, zeker even kijken, zou ik zeggen. Het is koud buiten, Erik. Echt, ja. Ik ben blij dat we binnen zitten, want het is koud, koud, koud buiten. Ijs all over the place. Van het echte weer. Ik heb geen ijs gezien, maar het regende <laughs> nou, wel hard. Jawel. Maar als het zo koud is, dan is het inderdaad tijd... voor het Nederlands kampioenschap ijshakken. Oh. Ja, dat kan je verbaasd doen, maar het is geen grapje. Er bestaat echt een Nederlands kampioenschap ijshakken. Er is een deelneemster, Anke Tien van Zellingen... en die nam onze 17-jarige verslaggever Rens Gooseling aan de hand... om hem dit, uh, dit wonderlijke ambacht te leren. Maar eenmaal aangekomen trof Rens geen kekke bijltjes aan... maar alleen maar strijkeizers en kettingzagen. Wat doet u met, die, met dat strijkeizer? Wij maken met dat strijkijzer de blokken glad. Dan passen de naden goed op elkaar. Dan vind je oh. aan elkaar vast. Ja, het smelt natuurlijk wat, maar dan krijg je dus water. En dan... Dat moet je hebben. En dat moeten we hebben, dus dat die mooi aan elkaar vastvriest. Kettingzagen gebruik je voor het grove werk. Ja. En ik gebruik vanuit mijn vak natuurlijk de bijtels. Kunt u mij vertellen wat, wat we moeten, waar we mee moeten beginnen? Uh... Ja goed, je krijgt van mij het vuistje. Heb ik klaar liggen. En dan uh, zal ik je zo meteen uh, inst instructie geven. Ik vind het spannend hoor. <laughs> Superleuk dit. Nou, uh, pak aan uh, dat driehoekblok. Okay, nou, uh, wat ik in mijn hoofd heb, dat die vorm moet daar natuurlijk uit. Dus stel dat ik daar een maandje uit wil halen, hè, dan begin ik dus met de uh, buitenkant. Want dan uh, daar heb je het minste risico en naar de hand doe ik dus de binnenkant, want anders dan wordt het uh, kwetsbaar. Okay. Dus ik uh, begin met een uh, cirkel op, uh, op het blok, op blok ijs te trekken yeah. en dan zet ik de bijtels erin en dan tik, het, uh, tik ik het ijs naar de buitenkant tik ik dus weg. Anders dan tik okay. ik hem naar die maan weg en dan ja. beschadig ik die maan. Dus nou ja, het makkelijkste is gewoon de zijkant weg te tikken. Dus je pakt je, je, pakt je bijtel met de platte kant naar je toe. En je zorgt dat hij in dus, in dus het ijs hapt. Dus je zet hem eigenlijk een bijna, zet je hem overeind. tik je hem weg. Ja. We hadden die kromming hadden we erin zitten. Die zit ja. daar. Dus dan begin je al die buitenlijn. Hier zo? Ja, goed, goed je, je bijtel erin doen. Uh, ja. ja, en dan gewoon slaan. En slaan, en gewoon slaan. Kijk. Kijk, dan, dan hapt hij ook in, ja. het, in het ijs. Je moet erbij tot de hele tijd een klein beetje onder de slaan. Moet je hem aanpassen. Nou, als je het thuis wilt doen, dan uh, pak je gewoon een leeg pak sap. Ja. Uh, hè? Ik geloof dat je sap pakken hebt van 1,5 liter. Mm -hmm. Nou, en daar gooi je water in. Of daar doe je water in. Goed dicht, in de vriezer leggen. En dan heb je je eigen blok ijs. En dan kun je gewoon uh, okay. je, je eigen ijsbeeld maken. En als je meerdere pakken hebt, dan kan je ze ook met water nog aan, aan elkaar plakken natuurlijk. Dus dan krijg je een grotere... Is dit een beetje populair? Wat bedoel je? Het ijshakken? Het ijshakken? Uh, ja, het is natuurlijk... Je woont hier wel in Nederland, hè. Zoals vandaag is het... Uh, ja, wat is het? Zes, zeven graden? Ja. Ja. Het is natuurlijk hoe, uh, hoe, hoe noorder je komt. Hoe uh, Noorwegen, Zweden, Finland... Ja, is gewoon kouder, dus daar zal het populairder zijn. Dat is eigenlijk logisch, hè? Wat zijn nou de technieken waarvan u zegt, ja, als je, als je dit of dit doet, dan wordt het echt een mooi beeld? Uh, nou, wat wij, wij steken dus, doordat we niet professioneel zijn, ja. steken we gewoon van anderen heel veel op, om gewoon te kijken. Uh, we hebben een strijdbouw deze keer bij ons en ja goed, we zijn hier mensen die hebben professioneel gereedschap ook en om heel fijn en detailistisch te kunnen werken en dat, ja, dat, dat hebben we gewoon niet. Het beeld wat ik had van ijshakken uh, was echt met, met zo'n bijteltje. Met ik het heb handen. het dus altijd met de, met de bijtels gedaan. De eerste drie jaar heb ik alles gebeiteld. En nu met, uh, sinds we een sponsor hebben, ja goed, uh, Kettingzaag gaat natuurlijk makkelijker om je, om je blokken mooi haaks te krijgen. Maar hoe lang duurt zoiets dan? Hij nee, gaat heel snel hè? Ja? Ja, gaat heel snel. Had u dit veel sneller gedaan? Ja, ah, waarschijnlijk wel. Ja? Gemeen hè? Oh. Ja, je... Dat gaat super toch? Ja, hoor. Ga Wij meenemen naar huis. Ja, kan dat. <laughs> ik denk dat dat uh, dan niet je lang gespoeld als ja, ik thuis ben. dat, dat gaat niet ik werken. Maar leuk hè, je hebt er even aan, kunnen, aan ja. kunnen ruiken dit toch? Ja. En mens kan veel meer vaak dan dat u dus denkt. Vaak zo.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 Warme bunker en ik hunken naar het puntje van haar tong, maar ik zeg wat een mooie blouse en ze kijkt of ik een kind ben. Wat een mooie blouse of ik stapelstenken blind ben. Maar schreeuw die waarheid nou eens uit en kust die pers ik zachte huid. Wat een mooie blouse, het is echt gelul en het haalt zo weinig uit.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 Van Koot, en mooie bloes. En voor degene die uh, uh, helemaal fan is van dit nummer. En denkt: Ik wil hem ook wel eens in een andere versie horen. Hij heeft er ook eentje gemaakt met Lange Frans. Uh, en dan lach jij Erik. Maar dat doen ze samen best wel aardig. En dat is de combinatie van Lange Frans moppie. Die hit die hij ooit had. En Casper uh, van Koet is mooie bloes. We zijn ergens samen live opgevoerd. Dus echt, uh, het is echt het luisteren waard. Oké, okay. nou, we gaan het een keer opzoeken. Doe dat. Het is uh, acht over half vijf alweer. En al de hele uitzending reizen wij over de, over de hele wereld om te horen hoe kerst gevierd wordt in andere landen. En het land waar kerst misschien wel het grootst gevierd wordt, is natuurlijk uh, de Verenigde Staten van Amerika. En uh, vanuit Nederland zien we eigenlijk alleen maar grote rode gevulde sokken boven de open haard en bergen cadeaus onder de kerstboom. Maar beleven die Amerikanen het wel zoals wij denken dat ze dat doen? Correspondent uh, Wouter Zantingen brengt de kerstdagen door in Florida. Wouter, goedenacht. Goedenacht. Is het lekker in Florida nu? Ha, het is erg lekker weer hoor, het is 25 graden. Zonnetje. Ja, het kan goed uithouden. <laughs> oh, dan geloof ik meteen dat jij het daar goed hebt. Dan gaan we toch, want hier ge geeft kerst altijd een winter wintersgevoel... dan gaan we het toch daarover hebben. Want Amerika, een overwegend christelijk land... Uh, wordt het hele openbare leven daar dan ook beheerst door kerst? Nou, Het is natuurlijk uh, een nationale feestdag hier, ook al hebben we geen uh, tweede kerstdag. Ja, in Amerika is we het geen Sinterklaas, dus uh, het is ook wel echt een commercieel feest met heel veel cadeautjes. Het begint hier de dag na Thanksgiving, eh, eind november is dat. Met de, de grote intok van de kerstman tijdens de Macy's Day Parade in New York. Uh, ja, en, uh, het, ja, het hele land is nu wel uh, rood en uh, groen. Ja, voor ons hier is het, het gevoel dat er in de VS veel aan kerst gedaan wordt inderdaad. Maar waarom willen ze dan toch uh, het beetje uit het openbare leven ook weren, toch? Nou, dat klopt wel. Uh, kijk, ondanks dat Amerika een overwegend christelijk uh, land is, is de grondwet uh, heel erg seculier. En ook wonen hier heel veel andere geloof, ik, uh, joden, moslims. En dus ook heel veel zwarte uh, uh, mensen hier die geen uh, kerst vieren, uh, zoals het nu heet. Mm -hmm. En ja, de overheid wil dan geen partij, of die macht daar zelfs geen partij in trekken. En mensen willen daar ook uh, beleefd in zijn. En volgens het werk ook, dan uh, is het ja, heel erg uh, na dan om iemand uh, Merry Christmas te bent, Want je weet niet of ze eigenlijk wel vieren. Maar, maar iedereen weet toch dat het enorm Amerika is, tenminste geeft zo het gevoel van het land te zijn. Hoeveel mensen zijn er dan die, die het niet vieren? Hm. Ja, het is een, een flinke minderheid, maar het heeft toch echt mee te maken dat de overheid zelf geen partij mag trekken. En dan zijn er ook uh, zeker wat, uh, wat sterke atheïsten hier, die uh, heel erg daar mening over hebben en dan veel rechtszaken ook en, en eigenlijk dingen de overheid... Uh, en niet te veel aan kerst te doen. Geeft het de Amerikanen een, een beter gevoel als hij dan zegt van... Uh, nee, ik, ik zeg uh, Happy Holidays in plaats van Merry Christmas. Gaat hij dan fijner naar huis op vrijdagmiddag? Nou, het heeft heel erg te maken met de politieke correctheid... die uh, in Amerika heel erg sterk is. Uh, en uh, beleefdheid. Uh, dus ja, je wil absoluut niet iemand beledigen. En dan uh, hou je het maar op uh, Happy Holidays. Maar, uh, ja, dan is het blijft niet. Nou, ja, je bent eigenlijk zo bang om het fout te doen dat je eigenlijk overcompenseert bijna. Ik heb ook gelezen dat, dat het zelfs uh, doorgetrokken wordt tot, uh, tot de kerststallen die in de openbare ruimte staan. Klopt dat? Dat klopt. Uh, elk jaar hebben we hier uh, weer de uh, the War on Christmas. Die begint dan uh, in, uh, in november. Dat wordt dan vooral aan de rechterkant genoemd. De faxnieuws die uh, trekken dat allemaal wat breed uit. Ja. En uh, inderdaad, zeker uh, als het gaat over kerststallen op uh, publieke gebieden... Uh, zo staat uh, in Texas bijvoorbeeld, die heeft dan een kerststalletje bij het, uh, uh, het kapitool van, uh, van, uh, van de staat. En uh, dan hebben we dan uh, ATF's zeggen dan, of moslims, ja, waarom staat er dan een kerstboom? Wij willen er ook iets neerzetten. Dan komt het uiteindelijk op uh, neer dat er uh, 37 verschillende nou ja, kerststalletjes of, of, of uh, andere symbolen staan, verschillende religies of uh, levensovertuigingen, of iedereen moet worden toegelaten of helemaal niemand. W wat is dan het meest bizarre dat er de afgelopen tijd op zo'n gasveldje heeft gestaan? Um, even kijken hoor, nou, er worden dan bijvoorbeeld dingen neergezet. zoals het, het vliegende spaghetti mondstrijd mm. heeft, heb, dat mm. die het dan over hebben. Of, of gewoon briefjes waarin wordt afgegeven op politie. Of mensen die denken van zelfs politie, waar, want, want alles moet worden toegelaten. Dus dan wordt het inderdaad een hele ja, eigenlijk wel bizar. Bijna alsof je hier uh, met Sinterklaas allerlei andere dingen gaat doen. Terwijl, eh, laat, men, laat mensen rustig kerst vieren, zou je zeggen? Uh, ja, inderdaad. Maar er zijn mensen denk ik, met heel veel vrije tijd. En die, die vinden dat uh, ja, die gaan er dan, dan problemen mee hebben. Ja, precies. Wouter, we hebben het uh, de hele uitzending ook al over eten. Uh, wat staat er bij Amerikanen op tafel tijdens de uh, nou ja, Happy Holidays, zullen we het dan maar noemen? Nou, heel traditioneel is die van kerstham. Dat, uh, dat ik heb dat flink jam gegeten het vanavond ook gegeten, dat is erg lekker. Hm. En uh, een andere traditioneel iets, uh, dat is eggnog, dat is een cocktail van uh, melk, en en rum. En dat is uh, erg lekker, maar ook nog wel erg pullend. Is, is dat een toetje dan? Ja, dat is meestal wel een toetje. <laughs> en, en, en, hoe, hoe gaat een Amerikaan uh, uiteten? Wij hebben hier uh, al uh, reportages gezien van uh, uh, sterrenkoks die toch behoorlijk hun best doen. Ziet een Amerikaan dat ook zitten of is het toch echt die ham? Het um, is vooral ham en het is meestal ook uh, kleinschalig in de familie. Wat je wel vaak ziet is dat uh, de, de, de niet-christenen hier die komen allemaal samen bij dit Chinese restaurant uh, om kerst. Wa waarom juist daar? Omdat het de enige restaurant die open zijn. <laughs> Omdat zij vieren het niet en dan is het in ieder geval de kans om daar te eten. Ja, nou ja, op zich een hele logische verklaring dan weer wel. Maar in, in, in een land waarvan je het, uh, het verwacht dat, ze, dat het daar heel uitgebreid gevierd wordt, valt het toch wel mee en is het een beetje dubieus eigenlijk, door die warm Christmas ook. Ja, het is uh, veel controversiëler dan je inderdaad zou denken. Uh, Wouter, ik had nog één vraagje. Want jij zit nou ergens heel erg warm in Florida. Worden er nog steeds uh, liedjes gezongen over Let It Snow en, uh, en kerstmannen in, in sleetjes? Ja, wat mij opvalt is, hoe zuidelijker je komt, hoe meer ze aan het kerst hangen. Hè? En hoe meer ze de kerstman buiten hebben staan met allemaal lichtjes erop. Huh. Dus het lijkt me inderdaad we het overpopperzieren zijn hier. Ja. Maar dat is wel een beetje vreemd toch om mee te maken dan? Ja, het is echt vreemd om een palmoon te zien met kerstlampjes. Ja, een ja. <laughs> met kerstlampjes. Nou, dat is een mooi beeld uh, onder mij uit te gaan. Dankjewel, Wouter Zantingen vanuit uh, Florida. Hartelijk dank. Uh, tot in het nieuwe jaar, zou ik zeggen. En happy holidays. Ja, Merry Christmas. Ja, heel goed. Ons in de studio is hij weer aangeschoven, en nu heeft hij uh, Linda uh, uh, aan de andere kant van het, uh, van het glas gelaten. Want uh, Richard Beukelaar zit hier alleen. Uh, uh, we gaan uh, uh, straks gewoon uh, nog gezellig met jullie kletsen, uh, maar eerst uh, speel jij uh, voor ons When Love. When love Love You will find And then you'll see When love steals and love Leave me numb No apologies Don't walk away In the distance Don't walk away From those in pain Tomorrow it might be useful to me When love meets hunger It'll fight until the end When love feeds love It will smile From a distance, don't walk away in sorrow, don't walk away from dozing pain, and tomorrow it might be useful today. When love, Richard Beukelaar, dankjewel. Alsjeblieft. Prachtig. Uh, straks na vijf zijn jullie nog steeds bij ons te gast... met nog, uh, nog een paar nummers. Dus uh, blijf hangen, zou ik zeggen. En wilt u nou uh, ook met ons praten? Want niet alleen Richard mag met ons praten uh, in het volgende uur. Maar natuurlijk ook u. En dat kan via 0800 1121 Ik haal 0800-121. Gratis kunt u daarmee bellen en uh, twitteren. Uh, dat gaat soms nog veel sneller. En dat kan uh, dan uh, via Twitter met de hashtag WNLNacht. Ja, vertelt u ons bijvoorbeeld uh, wat u gegeten heeft... Afgelopen dus, kerst. Geen u welke muziek u leuk vindt... en naar welk land u op vakantie gaat uh, <coughs> volgende week om lekker te skiën. Dat mag allemaal. Precies. En dan beginnen wij ondertussen aan ons eigen WNL drie gangen menu. Uh, want wij uh, hebben ons eigen gerecht in elkaar laten draaien... door topsterrenchefs. Want wie aan het eind van het jaar genoeg geld over heeft... die trekt natuurlijk naar een van de sterrenrestaurants. En ook wij konden dat zogezegd niet laten. En samen met verschillende koks maakten wij een gericht. Te beginnen bij het voorgericht dat topkop, topkok rondblauw deze dagen serveert.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 Uh, gaan we serveren met een, uh, met een, uh, met een kaffia gemaakt van uh, uh, mierikswortel, komkommer en uh, uh, bieslook. Daarbij uh, wat uh, boerenjoghurt hangen op met uh, uh, een klein beetje uh, kardamond erin. Wat zoetzuur van groenten en uh, marshmallows gemaakt van mierikswortel. Dat klinkt voor een vorige toch vrij veel. Ja, het is een hele lange zin, maar het is één uh, hap op. Eet je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 En het tapje ook hebben we daarna gemarineerd in een, in een mengsel van komkommer, een mieringswortel en kadamon. En dan krijg je een hele, een hele frisse smaak. Het ziet er heel goed uit. Gaat proeven. Heel mooi mondgevoel. Heel fris. Mm, yeah. Ja. de kleur van komkommer. Het, het glijdt door je mond heen. Het glijdt door je mond heen. Nou, dat doen we in het, uh, waar we, we hebben hier het middengraadje weggehaald. Daar doen we dat in. Wil je hem zo mooi, uh, ja, dan worden. zie je zie je dat ook niet, dus dan hebben we ook weer de hebben we weer twee vliegen in één klap hè? Wat jonge basilicum, die doen we midden tussen. Ja? ja, zie je zo? Dan hebben we hebben hier de marshmallows van. Mierikswortel? No, no. Wat geeft dat voor smaak, die Mierikswortel? Ja, dat is lekker. Bij dat, als je dat, dat rokerige van die vis. Dat, en dat, dat, dat, dat, dat rauwige, is dat eigenlijk uh, het idee van sushi wat we gedaan hebben. wasabi. Maar dan met Mierikswortel. Wat eigenlijk vind ik lekkerder is en wat zachter van smaak. Mm -hmm. en dat, dan is met die combinatie met de rauwe vissen super lekker. Die zit me aan te kijken alsof je wat hebt Nou, nee, nee, het begint ja. langzaam te dagen. Maar er is ook weer iets uit die rauwe vissen. en we iets weer terug van een, van een klassiek gerechtje. Uh, dan hebben we hier wortel en retty gedaan. zoetzuur, soort zoet, spaghetti. Een ah, ja. spaghettetje ervan gemaakt. Je hebt nu eigenlijk alle smaken Precies. samen in één een... Als je het eet, dat je ook een beetje. hé, hey, dat lijkt een beetje op dat of op dat. Dat vind ik wel belangrijk. Je wilt iets herkenbaars ja, beginnen. Ik wil altijd iets herkenbaars. Niet dat je gerechten krijgt als je dat gasten denken wil oh, in Godsland, dan zit ik te eten. Je moet altijd, vind ik, een stuk herkenbaarheid in je gerecht ja. zitten. Wat vindt ze? Dag, Oh ja, die saus erbij. Wacht even hoor. Want... De oh de makreel valt er helemaal uit elkaar, En dan... Zo. En één dan. keer. En dan ga je kauwen, dan, dan. en dan... Mm. I just wanna Voor een enorme menigte aan mensen. inderdaad, Merry Christmas, baby. Al hebben we net van correspondent Wouter Zanting geleerd dat dat eigenlijk niet helemaal kan. Nee, je moet Happy Holidays zeggen. Want anders zou je nog wel eens mensen kunnen beledigen die niet. Bruce Springsteen, de ras Amerikaan, er nu maar veranderen. Dat is belachelijk. Als je gewoon kerst wil vieren, dan moet je dat gewoon kunnen doen. Vind ik ook. Toch? Juist. Uh, het is uh, alweer uh, bijna vijf uur. Dat betekent dat we er even uit moeten voor het NOS-journaam. Zometeen zijn we terug met uh, deze speciale aflevering van de WNL Nacht op Radio 1. En, uh, en daar kunnen we verder met, met u praten. We kunnen met u praten op 0800 1121. En uh, uh, we gaan nog veel meer doen. We gaan weer eten en... Uh, uh... Ja, en als u wilt vertellen over uw eten, dan kunt u met ons bellen. 0800 1121. Tot zometeen het WNL Kerstdiner.